In Nederland betalen de jongeren mee aan de pensioenopbouw... van oudere generaties, maar wanneer ze zelf ouder zijn... krijgen ze zelf ook weer subsidie van de generaties die dan jong zijn. Dat systeem is volgens het CPB ontstaan... in een tijd dat iedereen bij dezelfde baas bejakte... en dus eerst te veel betalen, maar daarna ook meer kreeg. Dat is nu veranderd, constateert het CPB. De Spaanse regering heeft ingestemd met een nieuwe abortuswet die veel strenger is dan de bestaande. De Spaanse katholieke kerk heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de wet. Abortus mag voortaan alleen na een verkrachting als de moeder gevaar loopt of als de baby nauwelijks levensvatbaar is. De Spaanse oppositie vindt de wet afschuwelijk en is bang voor een forse toename van het aantal tienermoeders in Spanje. Een Nederlands vliegtuig heeft ruim 80 mensen... onder wie 40 Nederlanders geëvacueerd uit Zuid-Soedan. Het transporttoestel is naar de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa gevlogen. Een deel van de passagiers vliegt door naar Eindhoven... waar ze vanavond laat aankomen. De evacuatievlucht is georganiseerd... omdat het te gevaarlijk is in Zuid-Soedan na een poging tot staatsgreep. De politie heeft in Noord-Holland met zo'n 20 auto's achter een auto aangezeten. met verdachten van een inbraak. De politie kreeg eerst een melding van een woninginbraak in Sassenheim. Toen agenten daar aankwamen, ging een auto er met hoge snelheid vandoor. De verdachten reden via de A4 naar Amsterdam. En onderweg sloten meerdere politiewagens zich aan bij de achtervolging. Uiteindelijk werd de auto klemgereden in Amsterdam West.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 Brands met boeken. Wim Brands. Ja, welkom. En dit is de laatste aflevering van Brands met boeken op Radio 1. Op dit tijdstip althans, want ik verdwijn vanaf januari. Ergens januari na de vrijdagnacht. En overigens <coughs> ook het vpr programma De Avonden... Dat vanavond voor het laatst wordt uitgezonden op Radio 6, verdwijnt naar de nachten. Ja, waarom vertel ik dat? Omdat ik vanavond als laatste gast. Je moet dan op een gegeven moment een laatste gast voor zo'n programma hebben. dacht ik opeens, nou, weet je wie ik nou uit ga nodigen? De man met wie ik uh, heel lang op zaterdagochtend. toen ik een bijlage maakte, een radiobijlage van die De Avonden. Uh, contact had. Hij woonde ergens in Zuid-Italië. En ik kende hem verder helemaal niet. Ik wist dat hij ontwerper was. En ik wist dat hij heel goed kon koken. En hij maakte voor dat programma op de zaterdagochtend een bijdrage. Co kookt. Zo heette het, hè? Ook. Co kookt ook, ja. Want hij was ook nog ontwerper. Koosliggers. En ik heb daarna uh, af en toe nog wel eens contact gehad met Co. Maar die heeft zijn recepten die, die hij uh, toelichtte in dat zaterdagochtendprogramma... omgewerkt tot een prachtig boek Koken tussen Vulkanen... met achterop een aanbeveling van mij... waarin ik probeer uit te leggen waarom ik kook, euh, kook. <laughs> kook zo, euh, zo bijzonder vond. Dat wil ik wel even voorlezen... want dan heeft u meteen een introductie van dat boek... en overigens ook een aanbeveling van Johannes van Dam... die niet lang voordat hij overleed liet weten... dat een kookboek eruit moet zien en de informatie moet bevatten, zoals dit boek van Ko Sliggers. En ik schreef. Koos Sliggers, die wekelijks bijdrage over koken leverde... aan mijn VPRO-programma De zaterdagbijlagen van de Avonden... is een van de weinige koks van wie ik een boek wil lezen. Ko is namelijk een kok die over de pannen heen kan kijken. Hij vertelde over koken zoals je dat over een bijzondere film doet. Een boek, een mooie letter... Ik moest wel eens aan Bunuel denken als ik Co hoorde. Niet in de laatste plaats, omdat de radio op zo'n ochtend surrealistisch kon dampen. Mooi Welkom, gezegd. Dank je wel. Nee, ik lees dit ook even voor als een soort introductie voor wat jij deed. Want dat koken van jou, dat was inderdaad meer dan alleen maar koken. Want anders vind ik koken al heel snel strontvervelend uh, uh, worden. En de weerslag daarvan in, in dit boek. Je bent van huis uit geen kok, je bent ontwerper... Je hebt voor de AWB ontworpen, de PTT, theateraffiches. Heel lang in Nederland. Hoe, hoe ben je ontwerper geworden? Ja, Wim, het is, uh, ik ben ontwerper geworden... omdat ik uh, op een gegeven moment op de grafische school zat... hier in Amsterdam. En daar word je opgeleid om een drukkerijbedrijf uh, te beginnen. En tijdens het stagejaar... Uh, ik liep stage in een hele grote offset-industrie in Zuid-Nederland... Smeets Offset in Weert. En uh, daar ben ik dat hele bedrijf doorgedaan. Ik kwam op een gegeven moment ook een paar maanden op de ontwerpstudio. En daar deed zich een heel uh, bijzonder fenomeen voor... wat me enorm inspireerde. Er waren namelijk mensen die niet de hele dag in, die, in dat kantoor zaten... maar er waren ook mensen die kwamen en die gingen... Die kwamen wat afleveren en die gingen weer. Dus ik zei, wat, wat, wat doen die? En dat zijn grafische ontwerpers. Die komen en die gaan. Ja, die komen en die gaan. Die maken dingen. Wij drukken die dingen voor hun. Wij drukken die, die ontwerpen. Boeken, affiches, noem maar op. Tijdschriften. En ze gaan dan weer lekker naar huis. En toen dacht ik, yes. Dat wil ik ook. Dat is wel mooi wat je zegt, want... Uh, als ik zeg dat je een tamelijk nomadisch bestaan leidt, dan, dan overdrijf ik helemaal niet. Je zit op dit moment eigenlijk zonder vaste woon- of verblijfplaats in Italië, in Milaan. Je hebt wel onderdak, wat doe je daar? Ik, ja, ik zweef in Milaan. Je zweeft, in, wat betekent ja. dat en wat doe je daar? Ik, uh, sinds afgelopen zomer ben ik betrokken geraakt bij een fantastisch project. Via een architect die ik heb leren kennen in, uh, via de kunstacademie in, uh, in Catania, Sicilië, waar ik lesgeef. Daar ga ik elke maand een paar dagen heen om, om daar uh, grafische vormgeving te doseren. En dat is een hele jonge, bijzondere, kleine academie... die tal van mensen van buitenaf aantrekt. Daar heb ik een architect ontmoet, Steven Omirti die ongelooflijk veel heeft gedaan in het onderwijs. Een architect. En uh, die heeft de verantwoordelijkheid voor een van de thematische paviljoens... van de Wereldtentoonstelling 2015. En die heeft mij betrokken... Hij heeft aan mij gevraagd, zou je alsjeblieft voor mij... de grafische vormgeving wil, uh, willen doen van het Parco della Biodiversità? Dus het biodiversiteitspark. Dat is een van de vijf thema van, uh, van Italië in 2015 in Milaan. Dus daar ben ik uh, nu zo'n beetje fulltime uh, mee bezig. Wat ben je er aan het bedenken bijvoorbeeld? Ja, ik heb... Uh, hij vroeg aan mij... Uh, er moet natuurlijk die inhoud moet gecommuniceerd worden. Want het, het verhaal vertelt eigenlijk van de oorsprong, vanaf de oorsprong van de gewassen... zeg maar eh, 20.000, 15.000 jaar, 15 jaar geleden. Hoe zag het landschap eruit op verschillende plekken in de wereld... waar zeg maar, een soort nest is ontstaan van economische gewassen... die we vandaag de dag nog steeds cultiveren en verder ontwikkelen. Dus in principe moet zeg maar, de inhoud die moet, uh, overdrachtelijk gemaakt worden. Maar het hele park moet ook een soort smoel hebben. Om het maar even simpel te zeggen. Het moet vorm krijgen. En hij was bijzonder gecharmeerd van mijn, uh, van mijn letters. Van mijn lettertypes. Vooral mijn experimenten. Zoals bijvoorbeeld de stromboli. Daar heb ik met een koffielepeltje in de as van de vulkaan. De stromboli letters getekend op een scanner. En, ja, Wacht even. Wat, dat uh, soort... wat heb je gedaan? Je hebt... Ik heb met een koffielepeltje... Ja? op een scanner met de as van de vulkaan van Stromboli... heb ik letters getekend. Gewoon om te kijken hoe dat werkt. Hoe dat, wat dat op zou leveren. Gewoon nieuwsgierigheid. En uh, nou, Dat is gewoon een aardigheidje, maar hij, hij was daardoor geraakt. Door die, nou, die soort van nieuwsgierigheid die hij volgens... Nou, ik citeer hem, die hij in Italië niet vindt. Want It Italiaanse ontwerpers zijn ongelooflijk studieus. Zijn heel goed onderlegd, kunnen goed schrijven weten wat ze doen, maar zijn ongelooflijk behoudend... Ja. hebben niet zeg maar, die brede en een beetje brutale... carnavaleske, fluxusachtige mentaliteit. Ja, ik heb fluxus eigenlijk als een soort... Kunststroming. Ja, uh, meegekregen toen ik het ontwerpvak inkwam via Ger Dunbar. Dat was natuurlijk een, een fluxus-adept. Uh, dus een beetje dat... Ja, de anti-esthetica, de do -it, do it yourself aesthetics. Ja. Daar ben ik op een gegeven moment mee besmet geraakt. En dat is een soort bevrijding. Dat is een soort plezierige manier van ontwerpen. Niet gehinderd door enige voorkennis dingen maken. Goud met de en as van de stromboelie. alsjeblieft, wees zo brutaal mogelijk. Dus, nou ja. ja. Kijk, we hebben nu al een paar aspecten. Even in vogelvlucht. En dan gaan we, gaan we, gaan we die een beetje uitdiepen van je, van je verhaal. We hebben Sicilië al even gehoord. Nou, koken tussen vulkanen. Sicilië komt uh, en Zuid-Italië komt straks uh, uit, uitgebreid. Letterontwerpen. Uh, koken ook. Je was letterontwerpen, je was ontwerper, en uh, ik ken je van uh, daarna. Want op een gegeven moment ben je dus ook gaan koken. En je hebt een prijs gewonnen, ook met een boek over een varken. Je had iets met een varken gedaan. Leg uit. Dat was in Friesland. Je had een varken en... Dat was in Groningen, maar goed. Ja, dat is voor mij even hetzelfde nu. Noord-Nederland, Groningen. Niet... Ja, dat is inderdaad de kaart van Nederland volgens de Amsterdammers. In Amsterdam. Sorry? Ja, ja, je nee, nee, hebt nee, nee, nee, maakt niet uit. uit. Nee, maar ik zie gelijk een soort grafisch plaatje voor me. Uh, Namelijk? Ja, nou Wim, ik ben op een gegeven moment uh, in Amsterdam terechtgekomen. Heb ik vaker gewoond. En uh, op een gegeven moment kwam... Ja, de drang naar boven om naar buiten te gaan... om een soort plek te vinden... waar je vrijer bent dan in Amsterdam... waar je meer dingen kunt doen. Dus uh, dat komt enerzijds omdat ik uh, eind jaren tachtig... een paar jaar in Groningen heb lesgegeven... en daar dus vrienden heb gemaakt... En anderzijds een, uh, een familielid, een neef van mij... die jarenlang voor Jiscavet heeft, uh, heeft ontworpen, Jan-Willem Dij... die woonde daar in de buurt. Dus ik dacht, ik heb een paar referentiepunten. Ik heb oud-studenten daar wonen, mijn neef die leuke dingen doet... en Albert Walkens met zijn fantastische galerie in Finsterwolde. Dus het is wel woestijn, maar er zijn een paar oases die fantastisch zijn. Dus nou ja, ik... Uh, we hebben daar een plek gevonden, ook omdat het betaalbaar is. Een boerderij in Amsterdam is onbetaalbaar. Die, die zijn er ook niet eens. Nou ja, dat dacht ik eerst te vinden. Ik was totaal naïef. Ik had nog nooit een huis gekocht, dus ik begon gewoon hier te zoeken. Daar een boerderij? Nou ja, in de, in de, in de omgeving. De, de ja. omgeving van Amsterdam. Ja. Dus ik ben daar terechtgekomen en uh, veel terrein, fruitbomen, gaan ze maar door. Dus je begint met een kip. Je neemt eens dus een gans erbij. Je gaat eens dus een boek lezen. En uh, denk, oh, daar kun je fantastische dingen mee maken, zeg, met ganzen. En van lieverleden raakte ik ook wel, of werd ik optimistisch. Ik dacht, nou, ik kan ook wel een varken aan. Als ik zo'n gans kan doen, dan kan ik ook een varken wel, uh, wel aan. Dus ik heb me, ja, geïnformeerd. Ik heb gekeken waar kan ik aan zo'n varken komen. Wettelijk uiterst gecompliceerd. Hoezo? Je koopt gewoon een varken, toch? Nee, ja, maar dat mag allemaal niet. Oh, ja, nee. Dus als ik morgen een varken wil kopen, gewoon omdat ik een stuk nou bij de sla, een dood varken is nee, geen maar probleem. Gewoon gewoon een, een levend varken opvoeden. Nou, dat is. Uh, ik ga ook geen namen noemen nu, maar nee. ik heb een schat van een biologische varkenshoudster uh, gevonden die dus helemaal snapte waar ik het over had. Ik vertelde waar ik woonde, hoeveel plek ik had, en die zei: maar ja natuurlijk, weet je? Dat varken, je... dat varken, dat wilde je ook om hem gewoon vet te mesten en Precies. Dan, en dan... Dus ik heb een varken ja. gekocht, twee varkens gedeeld met een vriend van, vet gemest en die varkens helemaal uh, getransformeerd, hammen, uh, worsten, koppa. Uh, ga zo maar door. En daar uh, heb je vervolgens met uh, Dini Schouten samen een, uh, nou, een boek. Nou, met op. Andrea Stultjens. Ja, Dini, en, en, Dini en Schouten heeft het uitgegeven. Dini Schouten heeft me uh, uiteindelijk enorm geholpen. Ik had het boek eigenlijk al helemaal klaar, Samen gemaakt met Andrea Stultjens die eigenlijk een een beeld gemaakt ja. heeft over dat boek, foto's heeft gemaakt en. Uh, ik ben daarover gaan schrijven als een soort uh, ja, verslag. Het is eigenlijk een, een soort documentaire over dat opvoeden van die varkens... en het slachten en dat transformeren. Ja, het, gewoon, het, het slachten gewoon... Uh, het varken thuis, van A tot en met Z. carbonaatjes Carbonaatjes van maken. Uh, Toetie quanti. Alles. Ja, alles. Alles, alles, alles. Nou. Maar waarom, Co? Uh, ik was nieuwsgierig... Ik was nieuwsgierig, nou, wat kun je nou op dat terrein doen? Want vroeger deed iedereen dat, tussen aanhalingstekens. Nou, iedereen die buiten woonde, die zorgde gewoon voor eigen mondvoorraad. Weet je wel, s' winters. En, uh... Dus al die bereidingstechniek als kok. Want ik was natuurlijk, na 12 jaar ontwerpen, ben ik, heb ik een soort intermezzo als kok gehad een aantal jaren. Dus nou ja, dat maakt deel van me uit. Dus die nieuwsgierigheid die heb ik altijd behouden. Dus vandaar dat ik met die varkens aan de slag ben gegaan. Ik heb het gedocumenteerd. Er is een boek uit ontstaan. Ook dankzij Dini Schouten... die me eigenlijk in contact bracht met, uh, met, met, met zijn schild. <coughs> die hebben het onder het uh, fantastische Slow Food Label uh, uitgebracht. Dus helemaal, uh, hoe heet dat? Uh, Sostenibele, hoe heet dat? Uh, duurzaam. Ja. Duurzaam... Uh, Opgevoed, uh, 100% biologisch. Ik, ja, ik heb honderden kilo's eikels gezocht in het boswinters... Uh, in het najaar om die varkens te voeden. Maar wat is nou het ingewikkelde van het slachten van de varkens? Nou, ja, dat laat je doen. Dat, dat, heb je, dat, dat heb je laten doen. Dat heb ik laten doen. Dat mag niet. Dat is echt streng verboden om dat thuis te doen. Dat, dat, dat is, heb je niet zelf gedaan. Nee, de meest diervriendelijke oh. manier kun je het beter laten doen. Dus ik heb een heel mooi kleinschalige slachterij in Noord-Oost-Groningen gevonden die ook helemaal snapte. Dus die beesten hebben eerst daar even gelogeerd... om te wennen aan die nieuwe omgeving. En die liepen fluitend de slachterij in. En er weer uit. Waar ik natuurlijk grijs van ellende werd... toen ik zag dat dat het, het einde betekende. Wat ook voor... Ja, dat ja. had ik voorzien. Maar even dat even koken, want dat deed je dus al. Hè? Waarom was je gaan koken? Waarom wilde je dat zo graag? In, in, echt? Nou ja, ik. Want je ik, bent een behoorlijk goede kok, hè? Ja, Wim... Uh... Ik ben eigenlijk, is het andersom. Ik ben gestopt met ontwerpen omdat ik nogal teleurgesteld raakte in de ontwerppraktijk. Ontwerpen is een fantastisch vak. Ik bedoel, het is, je, je ontwikkelt een soort encyclopedische kennis... door alle verschillende opdrachtgevers waar je mee te maken hebt. Maar ik werd steeds meer als een soort behanger ingehuurd. Weet je wel, uh, marketingmensen hadden al voorzien hoe het er ongeveer hoe het moest smaken en moest ruiken. En ik mocht dan nog de kleuren en het lettertype uitzoeken. Nou, dat beviel me niet. Dus ik dacht, ik heb een time-out nodig... Om het, oh, te, om het te hernemen. Om... En toen dacht ik, ja, wat ga ik dan Gods godsnaam doen? En, uh, want ik moet geld verdienen, ik ben niet rijk. Nee. En toen dacht ik, nou weet je, ik, ga, ik probeer dan als kok te gaan werken. Ik wist van niks, professioneel. Dus ik ben naar school gegaan... en al heel snel heb ik werk gevonden als kokshulp. In Rotterdam, bij Dudok, begin jaren 90. Bij een fantastische chef, Gerard Brown, die eigenlijk nog steeds mijn uh, nummer één is. Daar hebben we overigens afgelopen week mijn boek uh, gelanceerd. En dus ik heb een aantal jaren gekookt om daarnaast ook te kijken: wat doe ik nou met het ontwerpen? Wat, wat... wat vind je het leuke van koken? Nou, het fantastische van koken is: het is bijna hetzelfde als ontwerpen, alleen het is zeg maar: je spreekt meer zintuigen aan. Het is de neus. Je eet natuurlijk eerst met je ogen. Het visuele aspect is noem maar uno. Maar je ruikt, je proeft. Je maakt iets. Je bedenkt het in een hele korte tijd, s'nachts met je collega's. De volgende dag komen de producten binnen. Je maakt het. S'avonds. Maar wordt wat bedenk je, je dan s'nachts? Bijvoorbeeld in een hele korte. Je kort bedenkt een, een gerecht. Je bedenkt een gerecht, je bedenkt een menu. En de volgende dag maak je dat, dus binnen 24 uur is de cirkel rond. Je maakt het, het wordt verkocht en je ziet dat klanten tevreden zijn. Ze betalen, ze geven een tip en ze komen terug. Dus de feedback is enorm direct. Bij ontwerpen heb je eindeloos gezeik met klanten. Eindeloos gesleutel, eindeloos dit, eindeloos dat. Ja, maar kan het niet zus? Ja, maar kan het niet... Ik bedoel, dat is uiterst problematisch... Maar ja, goed, kijk, aan de andere kant... en wat ik nu zeg, dat klinkt heel onnozel... maar dat is ook weer niet zo onnozel. Je moet dat wel kunnen. Ik ken iemand die in een Michelin-restaurant uh, in opleiding was. Goed kan koken, maar op een gegeven moment riep de chef hem bij, uh, bij zich... en zei, luister, je, je kunt maar beter gewoon weggaan. Want, Want? Nou, je kunt het wel, maar het duurt te lang. Ik zie jou de hele tijd veel te veel nadenken over wat je, wat je moet doen. Die intuïtie die je nodig hebt, die heb jij niet. Mm. Jij dus wel, blijkbaar. Ja, maar dat is gebaseerd op kennis. Je moet echt goed weten... Als je de basistechnieken kent... hoe je dus producten verhit... er zijn allerlei verschillende verhittingstechnieken... die bepaalde effecten hebben op producten, op ingrediënten. Je kunt het ook niet verhitten, je kunt het rauw doen... maar dat is weer de manier van snijden van invloed op de smaak. Als je dat weet, het zijn maar een paar dingen... nou, dan... Ja dan kun je bijna, zeg maar, uh, spontaan koken. Omdat die basiskennis gewoon automatisch aanwezig is. Nou, dat heb ik ook dat heb ik van mijn chef geleerd. Dat, is ook, dat zit ook weer in dit boek, in dat Koken tussen Vulkanen. Dat is een boek wat hoofdzakelijk gaat over die Zuid-Italiaanse keuken. Omdat ik, ja, omdat het is eigenlijk een liefdesverklaring van mij aan die keuken. Maar het is ook een synthese van al die ervaringen... die ik daarvoor heb gehad. Want bijvoorbeeld Gerard, mijn eerste chef. Ik sta daar naast de kook. Ik was entremetier. Dus ik had mijn eigen partie in de keuken. Naast de rotisseur. Dus hij deed vlees en vis. En jij deed? En ik deed alles wat er omheen erbij hoort. De sauzen, de groenten en de zetmeelgerechten. De tussengerechten en alle soepen. En op een gegeven moment, er staan ochtends dingen te bereiden... en het is net alsof je een hand grind in een pan gooit. Ik denk... Ik zeg, Gerard, wat doe je nou? Hij zegt, ik ga een sterrenijssoepje maken. Ik zeg, oh, wat is dat dan? Nooit van gehoord. En ik kijk in die pan, prachtig, die sterrenijs met een chalotje. En hij doet er wat bouillon op, laat het even pruttelen. En passeert dat, en bindt dat licht, doet er wat room bij. Er gaan wat fungi porcini in. Een goddelijk soepje. Ik je ja, weet je, dat... Kennen wat het product doet, weten wat het product doet. en combineren met waarvan jij het gevoel hebt dat het wel kan. ook een soort nieuwsgierigheid, lef. plezier. Weet je? Het is enthousiasme uh, met, met, met, met, een soort, ja, met een soort dynamische houding. Dat is eigenlijk de sleutel van. Uh... Het is gewoon een letter ontwerpen met de as van de stromboli. <laughs> ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja, dat is precies bent... hetzelfde. Ja. Ja. Maar wat, wat maakt dat je dat denkt, van die, as, van die stromboli bijvoorbeeld... dat je denkt, hé, hey, wacht eens kijken of dat kan? Nou, weet je, het was eigenlijk een soort... Uh, heel ik kreeg op een gegeven moment een mailtje van een collega van me... Gerard Hadders. Ontwerper ook. Ontwerper, Ontwerper. van het ja. vroegere beroemde hard werken. En, uh, en die zei gekscherend... Ha, Hako, je zit nu vlakbij die vulkaan. Je gaat zeker een, uh, een lettertje maken met die as. Ha, ha, ha, ha, ha. Maar goed, ik dacht op een gegeven moment... Uh, Waarom niet? Precies why not? Alleen, ik moet iets hebben... waardoor het voor mij interessant wordt. Waardoor het... Ja. Dus, nou ja, <kijnt> letters schrijven, weet je, tekenen... dat begint toch met een instrumentje in... op een bepaald soort oppervlak. Dus ik dacht, ik moet iets hebben. Waar, ja, wat doe je dan met die as? Ik kan uh, een beetje lullen gaan strooien op een velletje. Dat is natuurlijk niks. Of met mijn natte vinger wrijven. Het lijkt wel houtskool. Dus ik dacht, ja, ik zit in Italië. Wat is nou Italiaanser dan koffie? Het is dus een koffiekopje en een gewoon een espressokopje en een lepeltje. Ja, het, is misschien, het klinkt heel lullig, maar dingen die gewoon heel dichtbij zijn... waar je ja. iets mee kunt, ja. waar je iets mee kunt, <coughs> kunt maken. Dit is overigens Brandspit boeken <coughs> op Radio 1. En ik praat met koosliggers. En ik heb zijn boek in de handen. Koken tussen vulkanen. Prachtig uitgegeven. Je hebt er ook al een prijs voor gehad, hè? Ja, van de week ik kreeg van Marije Sietzma, de uitgeefster, een mail zo van uh, helemaal fantastisch. We hebben, ze heeft ook nog een stampotboek, het waanzinnige stampotboek dit jaar uitgegeven. En dan net dit boek, Koken tussen vulkanen. Dat heeft ze toen dit uit was als een sodemieter opgestuurd naar Spanje. Want daar zit de World Gourmand uh, bla bla bla uh, prijsjury. Uh, <coughs> en had ze een e-mail van gekregen... dat zowel het stampelteboek als dit boek... Koken tussen vulkanen in de prijs was gevallen. En dit boek als het beste Italiaanse kookboek van Nederland in 2013. Kijk. Kijk, daar word je vrolijk van. Ontwerpen was je. Ben je nog steeds kok geworden varken opgevoed, laten slachten, mooi kookboek gemaakt, vervolgens in Italië. Frankrijk zit er nog even tussendoor, want je bent ook nog kok in Frankrijk geweest, volgens mij. Hè? Ja, ik heb al eerder een keer een, uh, in de jaren negentig een blauwe maand, een zomer in, in, uh, in Frankrijk gekookt, in de, in de Bourgogne, uh, als plaatsvervanger van een, een dame met een mooi kasteeltje. Maar die gaf me keurig haar recepten. En ik heb heel braaf die zomer haar recepten gekookt. En nou, de klanten waren tevreden en prima. Aardig, mooi, een mooie omgeving. En, uh... Maar dat klinkt een, een, een ondertoon nu van uh, blij dat ik daar weg was. Nou, nee, ik vond het op zich... Nou ja, een, een, toch een bijzondere ervaring. Daarna, dat is dus pal na dat varkensverhaal wat ik je net vertelde ontstaan in Noordoost-Groningen, zeg maar... Uh, halverwege, nou ja, dat is, dat is zes, zeven jaar geleden. In 2006 heb ik die varkens geslacht en verwerkt. En in 2007 uh, ben ik naar Frankrijk gegaan. Want bij het transformeren van die varkens... werd ik geholpen door een Franse amateur charcutier de man van de vrouw met het mooie kasteeltje in de Bourgogne. En die zei van... Uh, ik, ja, ik loop met een idee uh, in mijn hoofd... bij dat kasteel is nog een oude smederij, er zijn arbeidershuisjes... en ik wil eigenlijk een restaurant beginnen. En ik zei, nou leuk, moet je doen. Want ik heb altijd al gevonden dat die plek wordt niet goed benut. Het heeft een potentie, ongelooflijk. Daar moet je wat mee doen. Dus maar goed, ik heb daar verder niet meer over gesproken. Ik ben... Uh, aan het eind van die week, ik moest weer lesgeven op Minerva. Of, <kliek> en uh, ik kom s'avonds thuis en mijn vrouw, die zegt. Uh, ja, die Jean, die zei. Uh, ik wil dat restaurant eigenlijk wel met koop beginnen. Toen zei ik, Nou, dat is goed. Prima, dan verkopen we de hap, gaan we naar Frankrijk. En dat is halverwege, want mijn idee was eigenlijk altijd om, om naar Spanje te gaan. Ja, dat is even Hoe komt tussendoor. het uh, dat jij zo, zo makkelijk, zo impulsief dat soort besluiten neemt? Nou, dat was, dat was een idee wat eigenlijk al heel lang in mijn hoofd rondcirkelde. Ik vind het eigenlijk het leven te kort om maar hier in Nederland te blijven. Dat, dat vind ik jammer. Dat vind ik... Ik heb me altijd erg op mijn plek gevoeld in het Middellandse Zeegebied. Bijzonder thuis gevoeld. Ik weet niet waarom. In Nederland heb ik dat nooit zo gehad. In het Middellandse Zeegebied heel sterk. Heel erg sterk. Je bent nu even in Nederland, je gaat weer terug naar Italië, maar ja. als je hier dan wat langer zou moeten zitten, dan krijg je het druipende. Nee, bossen -syndroom nee. Als of... het moet, dan moet het weer in. Daar ben ja, ik heel nee, makkelijk in. als het in. moet, dan moet het, maar wat, wat bevalt je er niet aan dan? Nou ja, Nederland is een prachtig land. Het is ook heel... Uh, bedoel, het is nu minder, minder, minder aardig geworden de laatste 15 jaar, maar ik wil het helemaal niet over politiek hebben, over xenofobie en dat soort ellende wat overal de kop opsteekt in, uh, in Europa. Maar het is heel simpel. De zon, gewoon de zon, de geuren, het citrusfruit, de wijn, de olijven. Dat, daar wil ik tussen wonen. Dat, dat is... Hoe kwam je op het idee, want... Uh... Zo ken ik jou tenslotte, slotte. Omdat je elke zaterdagochtend die bijdrage leverde aan het programma van mij. En dan moesten we je bellen. Daar op Lipari. Hoe, dat is een eilandje. Hè? Ja. Hoeveel mensen wonen er op dat eilandje? Ja, en beschrijf wei... het eens. Ja, het, is... het is radio. Hè? We kijken uit je raam. Ja, je ik heb, die... Volgens mij heb ik het ooit. Oh, want je hebt het al eerder. Uh, ik heb me dat nooit zo gerealiseerd. Maar Lipari dat maakt deel uit van een archipel. Hè? Dat zijn de Eolische eilanden. Die liggen ten noordoosten van Sicilië. Uh, in de Middellandse Zee. En uh, Lipari is zeg maar het hoofdeiland, het grootste eiland. Dus als je vanaf Sicilië er naartoe vaart. dan is Vulcano het eerste eiland wat je tegenkomt. Onmiddellijk daarna Lipari. Ja, hoe groot is dat? Volgens mij heeft die hele archipel is ongeveer heeft de breedte van wat wij hier als waddeneilanden hebben in Nederland. Dat is zeg maar de spanwijte. Hoeveel mensen wonen er dat op? Het zijn zeven eilanden. Totaal wonen er twaalfduizend mensen. Waarvan denk ik op Lipari zeven, 8000. Zoiets ongeveer. In de winter denk ik een stuk minder. Want er staat bijna alles, alles leeg. En, uh, ja, het is, nou, ik werd enorm getroffen door het feit... dat er nog zo'n zeg maar, kleinschalige gemeenschap... in het Middellandse Zeegebied... Bestaat. En wat dus niet zo enorm door het massatoerisme is geëxploiteerd. Dat vond ik eigenlijk amazing. Ja, sorry voor het Engelse woord, maar nee, hoor. ik vond dat, nou ja, dat raakte me in. Ik dacht dat dit, deze paradijselijke schoonheid. Maar wat is dat voor gemeenschap? Probeer die gemeenschap eens te beschrijven. Ja, het is een, nou ja, het is een gemeenschap die. Het is natuurlijk een mix van mensen die deels daar zijn blijven hangen. Die vroeger, zeg maar, deels met hippie-ouders op Stromboli zijn gekomen. Duitsers, Zwitsers, in de jaren 60, 70. Veel hippies dus. Nee, maar Naazaten. nazaten. nazaten uh, ja, die op Stromboli kwamen. Ook op Lipari En uh, het kost natuurlijk geen drol in die tijd. En het was beeldschoon en verlaten. Uh, nazaten wonen ook nog steeds op Alicudi, het meest afgelegen eiland. Dat is een deel. De lokale bevolking, uh, ja, dat zijn nazaten van Mycenae, Viniciërs. het uh, is door alle belangrijke culturen overspoeld geweest in, in het verleden. En heel gek genoeg, de vissersgemeenschap op Libari, dat is import... Dus dat heb ik me laten... Ik, ik vroeg op een gegeven moment... waar komen die vissers nou vandaan? Want het is heel raar... die vissers zijn ongelooflijk introvert. Daar heb je geen... die kijk je ook niet aan. Wacht even. Want, die die, die liepen roten ja, dus. He? Je he? hebt me wel eens een kaartje gestuurd waar, waar je woonde. Ja, op dat kleintje. Die, op die Marina keek... Corta. Daar kijk je zo op dat vissershaventje. Nou, die vissers... die zijn door een... er is ooit iets van... 50 jaar geleden is er een welgestelde dame... vanuit Sicilië op Lipari gearriveerd. En die zag dat er geen commercieel geen commerciële visbedrijf was. Die dacht, ah, interessant. En die heeft een aantal families over laten komen... van een arm dorp in Sicilië naar Lipari. En die, nou ja, dat, dat zijn de Greco's. De, nou, die hebben een paar namen. Nog steeds zijn het de zaten van die families... Die wonen gek genoeg in een deel van Liberi dat heet Sotto la Terra, onder de grond. Die zien nog? er ook af en toe een beetje uit alsof ze uit een holle boom komen. <laughs> maar die, ze hebben een, die zijn heel erg op elkaar gevestigd. En ze kijken hier niet aan. Nee. Nou, op een gegeven moment als je. Ik heb op een gegeven moment ook in het boek staan, staan een paar foto's van hun. Omdat ze me natuurlijk drie jaar hebben meegemaakt. Nou ja, op een gegeven moment kijken ze dan wel aan. Maar goed, dat is dus een kunstmatig gecreëerde vissersgemeenschap. Nou, het is zo'n soort mix. En het zijn eilanders, dus het is een, een, een, een beetje een raar volk... die een beetje ja, erg op zichzelf zijn. En, uh... en hoe moeilijk is het? Overigens, dit is brands met boeken op Radio 1... en ik praat met koosliggers. Schrijven van koken tussen vulkanen. En we zitten nu meteen al op dat eiland van hem Lipari. Maar hoe moeilijk is het om daartussen te komen? Want je zit daar nou ja. en je bent, natuurlijk, ja, je bent natuurlijk een beetje een rare snijboon voor die mensen. Ja, ik heb geen enkele moeite gehad om ertussen te komen. Want dat is, ik bedoel, daar kom je ook niet tussen, denk ik. Dat is geen... Uh... Dus dat is het, je moet het gewoon niet proberen. Nee, je dan... moet het niet proberen. Nou ja, we hebben een ongelooflijke massa gehad. Het eerste huisje wat we huurden van een liparotisch stel. Maar goed, hij komt uit Napels. Dus een ontzettend goed laxe, aardige, lieve man. En uh, getrouwd met een, met een Siciliaanse. En uh, nou, dat zijn onmiddellijk vrienden geworden. En via hun hebben we weer andere mensen leren kennen... Uh, ja, op een gegeven moment zijn er een paar mensen waar het mee klikt. En dat is genoeg, weet je wel. Dat zijn dan je vrienden. En die, nou ja, die wonen daar, of die wonen deels op, op, op Sicilië. Die zijn ook in andere dingen geïnteresseerd. In literatuur, in film gaan zo maar door. Dus je hebt een heel klein soort raakpunt op dat eiland. En verder ga je natuurlijk. Je gaat naar Napels, je gaat naar Messina. Je, gaat, je moet een grote stad opzoeken. Naar ja. Palermo, om... Ik herinner Omdat. me voor die, dat, je, dat je, je maakte gesproken bijdrage uh, voor dat zaterdagochtendprogramma. Dan had je ook meestal een gerecht dat je toelichtte. Maar je was in dat opzicht ook uh, bijzonder creatief. Want je hebt ook als opnames uh, daarbij laten horen. Met Pasen bijvoorbeeld een keer. Ja, de Pas van Varen. Ja. De Pas van Varen. Jullie noemden dat een audio kaart. Een audio aanzichtkaart. <laughs> ja. Want je had een, want wat is die Pas van Varen? We zitten nu met kerst, maar het maakt niet uit. We doen alsof het Pasen is. Ja, het was natuurlijk allemaal zo nieuw. Maar wat er mooi aan was, is dat dan, uh, er dan wordt een Christus uit een kerk naar beneden gedragen. Naar dat plein de Marina Corta, gehuld in een gewaad. En die komt de ene kant van het plein op en aan de andere kant van het plein dragen ze een Maria, ook in een soort cape, gesluierd het plein op. En die maken op een gegeven moment onder dat luidgeschetter... van dat orkest drie buigingen naar elkaar. En dan gaan die mantels af. En dan, nou, dat is een soort hereniging van Jezus met zijn moeder. En ja, dat hele, het staat zwart van de mensen op dat plein. En uh, ja, wat kan ik erover zeggen? Die muziek is heel, heel grappig, heel luchtig. Heel, uh, zo van, uh, nou jongens, nu hebben we het serieuze deel gehad. En nu een biertje, een beetje dat gevoel, of een wijntje... Het is wel heel mooi. Het is ja, prachtig. Heel, heel, prachtig. Mooi, heel mooi ritueel. Ook met San Giuseppe, weet je wel, we maken ze soep. De heilige Jozef. Wat is dan weer het uh, ja, feest voor ons mannen. Er hoort altijd voedsel bij, hè? Dus de soep. Ja, er wordt alles. Alles is gedetermineerd. Maar dat is natuurlijk ook het hele begin, Wim, van het uh, zeg maar de hele ontstaansgeschiedenis van die keuken is natuurlijk zo ongelooflijk beïnvloed geweest... door de hele liturgische aanpak, de hele liturgische voorschriften. Dus in feite na zeg maar, het ineenstorten van het Romeinse Rijk... zijn de Lombarden en de Goten, Oost-Germaanse volken... die zijn de Alpen overgekomen en die hebben zich gemengd... met de, laten we het maar even Italianen noemen. Daaruit zijn er eigenlijk, of daar, dat is het begin... eigenlijk dat twee keukens zich gemixt hebben. Dus de keuken van het Middellandse Zeegebied, Wijn... Brood en olijfolie. Met de keuken van boter, spek en vlees. Nou, dat is, dat is het begin van een Europese keuken. En daaruit is heel langzamerhand... Dat staat ook allemaal in het, in, in het boek beschreven. Heeft zich een Italiaanse keuken uh, zich ontwikkeld. En... Um, en nu die liturgische basis. Nou, waar het, het op... christendom heeft natuurlijk. Heeft die ingrediënten. De olie voor de zalving. Het brood. Dat heeft allemaal symbolische betekenissen gekregen. Dus ook de verdeling tussen vette en magere dagen. Heeft ervoor gezorgd dat in heel Europa. onder het christendom. overal ongeveer hetzelfde op tafel verschenen. Wat bijvoorbeeld. Op een magere dag. Nou ja, de, geen, geen vlees, geen spek, geen boter... maar wel dingen met, met een olie of, met, hè, of vis. Vis op vrijdag. Ja, allemaal dat soort, dat soort rituelen. Dus dat is heel erg van invloed geweest. En daarna is er natuurlijk een, ja, een bijna kaleide, zeker in het zuiden, een soort kaleidoscopische ontwikkeling... Uh, heeft, zich, uh, heeft zich voltrokken door al die hoogstaande culturen... die eigenlijk bezit hebben genomen van, uh, van Zuid-Italië. Het grappige is intussen, en dat wordt ook al een beetje duidelijk... Uit, uit, uit dit verhaal dat je nu vertelt. Dat boek van jou, dat kookboek... maar eigenlijk is het ook helemaal geen kookboek. Er staan recepten in, het is ook een kookboek... maar het is ook een, een wat zullen we zeggen... een, een, een historische uh, verhandeling... over waar het voedsel vandaan kwam. Uh, welke reis het uh, ge, ge, ge, heeft, heeft gemaakt. En Ik durf nu bijvoorbeeld al helemaal niet meer te zeggen... de Italiaanse keuken, want eigenlijk bestaat die natuurlijk helemaal nee, niet. Nee, precies. Is, heb ik het goed begrepen of niet? Ja, dat is... Kijk, ja, je kunt, je kunt uh, spreken van een Italiaanse keuken... omdat er een paar kenmerken zijn. De enorme gevarieerdheid van pasta-gerechten. Dat is iets wat in de middeleeuwen zeg maar al zichtbaar was. En ook de torten, de taarten, de hartige taarten. Dus bereidingen in een korstdeeg. Dat zijn een aantal typische dingen die... die in heel Italië voorkomen. En uh, er is een hele belangrijke voedselprofessor... een historicus, uh, Massimo Montanari, in, in Bologna... die doseert daar voedselhistorie. Die heeft dat uit en daarna onderzocht. En die zegt ook van al die dingen, al die taarten... er is er geen één bij die Italiaans is... maar ze zijn onmiskenbaar allemaal Italiaans. Omdat er... Ja, ze hebben, iets, ze hebben een soort skelet wat Italiaans is. Alleen dat wordt zo ongelooflijk op, uh, op gevarieerd. Het komt overal vandaan eigenlijk. Dat ja, ja. ja, is wel grappig. Ik, bedoel, ik ga geen pro-Europa-verhaal nu afsteken. Maar eigenlijk maakt dit boek ook duidelijk hoe, hoe Europees alles uh, is. Als je ja, kijkt waar alles vandaan komt, precies. toch? Dat is het, toch? Europees, maar niet te vergeten... Uh, heel veel invloeden uit, uit uh, de vruchtbare halve maan. Dus uit Bagdad... Uit Damascus. Heel veel invloeden. Dus zeg maar vanuit, vanuit de, 19, de 9e eeuw, toen de, de tussen zijn, Arabieren zeg maar, voet zetten op, op Sicilië. Die hebben natuurlijk een enorme impact gehad. Want zij brachten suiker mee. Nou, Dat bestond hier helemaal niet. Suiker. Alles werd gezoet met honing. Suiker is een neutrale zoetstof. Dus het heeft gigantische impact gehad. Technisch. Kooktechnisch. Op. Uh, op de toetjes, op uh, gebak, op koekjes, op snoepjes. En ga ze maar door. Op ijsoorten. Uh... Heb ja. je veel uren in de bibliotheek doorgebracht, eigenlijk voor het maken van dit boek? Of kwam die kennis als vanzelf tot je? Nee, nee. natuurlijk niet. Nee, ik heb, ik heb heel veel gelezen. Ik heb ontzettend veel gelezen. Ik heb natuurlijk naast, ik kookte zomers. Dus een aantal maanden kookte ik. Uh aanvankelijk in een hotel. Eerst natuurlijk bij die gebroeders Bernard. Ja, daar wil ik even wat over vragen. Wat ja, je, wil je dat, dat nu al doen? Ja, ja, ja natuurlijk. Ja, maar je goed, bent ik op... had in de winter dus tijd over, want je kunt als, als, ja, als kok kun je werken, nou zeg, mei, ma, niet er, al te veel, juni, magertjes. dus juli en augustus zijn de topmaanden. Daar kook je. En daarna zakt het weer in. Dus maar je was op een gegeven moment met twee broers. Uh, nee, dat was het eerste, het eerste adres. Ja, aan het koken. Ik had, het ik was ongelooflijk. Ik had een paar van die jongens, zag ik voor jongens. Van die mannen voor me, uh, ontsnapt naar de fellini film <lacht> ja. Maar geheel in onrecht. Dus nou ja, een, nee. wel een beetje. wel een beetje, ja. Wat ja. waren dat voor mannen? Ja, dat zijn twee broers die. Uh, nou, het is eigenlijk begonnen, uh, zeg maar in de jaren twintig. In de jaren twintig is hun grootvader. Die man die kwam uit de Marken, provincie in het noorden van, van Italië, met een zeilboot op, op Lipari aan. En die is daar blijven hangen. Die vond het zo fantastisch. Het bijna die... als, een, als, een, als een Homerisch verhaal: bij ja. de zeilboot aankomen. Ja, die kwam en die zei: Nou ja, die dacht, wat is dit? Wat beeldschoon. En die dacht, nou, hier zit ook wel handel in. Want al die Italianen hebben natuurlijk altijd een, uh, een kassenregister in hun achterhoofd. Dat vind ik echt als Nederlander heel opvallend. Ook ontwerpers en zo, er wordt heel sterk commercieel gedacht. Dus die man... Je zou schim... denken dat ze dat helemaal niet hebben. Nou, die maar... hebben dat e enorm. Ook op het kunstacademisch, Politecnico, is allemaal commercie. Ontwerpen voor de commercie. Heel goed, maar goed. Die man dacht dus, ik ruik hier uh, een toekomst. Ook voor mijn kinderen en uh, nazaten. Dus hij is een wijnhandeltje begonnen en een eenvoudig eetlokaal. Op een plein, Pia uh, Piazza Mazzini, waar ze nu nog steeds zitten. Zijn zoon heeft het op een gegeven moment overgenomen. Maar het fenomeen waardoor ze dus zo beroemd zijn geworden... dat is ontstaan in de jaren dertig, onder de opkomst van het uh, fascisme hebben ze een, uh, een gevangenis gebouwd op, uh, op Libari, bovenop de Castello. Dat is een soort puntige rots. Het is nu het archeologische museum. En daar zat dus de hele antifascistische Italiaanse regering. Malaparte heeft er ook gezeten in de jaren dertig. is ook verbannen geweest. Eerst heel pro-fascist. Maar later heel kritisch. En ook verbannen op Libari. En uh, die hele regering die ging lekker eten bij Filippino. Want daar kon je smerig lekker eten. En die regeringslui die hadden natuurlijk contacten. Dus vriendje Anjeli van de Fiat-fabrieken... hé, hey, uh, je moet daar eens gaan eten. Dus die Anjeli daar naartoe. En zo nou ja, kwam de hele adel en, en uh, zeg maar alle mensen die het in Italië voor het bij trekken de broers, hadden... Laat mij nog even zeggen tussen koosliggers, Sliggers. Want u hoort koosliggers. Sliggers. <lacht> en dit is bands met boeken op een Radio 1. En dat we praten over koken tussen vulkanen. En we zijn bij de broers aangekomen. Want jij bent bij die twee, dus die twee zonen... Tegekomen, die daar beiden nog zaten. En wat heb je gezegd? Mag ik uh, van jullie leren hoe je. Ja, ik zei natuurlijk eerst. Uh, een van de broers die, die zat er op een gegeven moment, uh, Antonio. Ik zeg. Uh, ja, ik had natuurlijk alles keurig opgeschreven via het woordenboek in een schriftje. Ja, wat je Ik ben de... co. En ik heb een programmaatje op de radio. Dankzij jou, Wim. Oh, zo heb je het gedaan, maar je sprak toch niet echt vloeiend nee. Italiaans. ik sprak in woorden. Ah, zeg even hoe je dat hebt gezegd. Ja. <lacht> <lacht> dat echt, ja, natuurlijk wel. Nu, dat kun je nu wel wat je spreekt. Ciao, op. ciao, Antonio. Uh, nou ja, ik heb nee, doe, natuurlijk... doe even wat je nu spreekt. Je beter Italiaans. Ja, ik kan dat dat gestuntelde nauwelijks meer voor de geest Nee, maar zeg maar, maar wat je, wat je dan... Nou wat... ja, ik heb uh, hem me gecomplimenteerd met hun keuken. Want ik, ik heb... Yo, om molto rispetto uh, was vostra uh, cucina. En molto famosa, molto raffinata, et cetera, et cetera, et cetera. Nou, toen brak het ijs dus een beetje. En vervolgens uh, heb ik gevraagd of ik hem kon interviewen... voor dat, dat radio-intermet ja. radio zo op de zaterdagochtend. Ja, maar natuurlijk. Ik zeg, nou, ik wil het er een paar keer doen. Iets over voorgerecht, over hoofdgerechten, bla, bla, bla. Dus... En tussen neus en lippen door vroeg ik op een gegeven moment... ja, maar ik zoek ook nog werk eigenlijk. Oh, nou, ik, vraag, ik praat wel met mijn broer. Dus een paar weken daarna zei hij... je moet een proef komen doen hier. Dus ik ben op een ochtend... Uh, ik woonde een dorp verderop, in Caneto... Met een, met een ochtendbus. Kwam ik veel te vroeg, want ze begonnen al om een uur of acht. Maar ze zei: ja, kom maar om acht uur. Dus ik was al om zeven uur was ik in Lipari. Zenuwachtig? Ja, zenuwachtig. Dus ik uh, heb twee uh, cappuccino's achterover geslagen. En toen ben ik... Ik moest dus klimmen, trap op naar dat Piazza Mazzini. kom daar binnen en al die koks al aan het werk. Ik dacht, shit. Hey. Dus ik, ik zeg, uh, Lucio, de, de chef. Hij zegt, ja, kleed je daar maar om. En, uh, okay. Dus ik kleed me om, kom de keuken binnen. En, uh, hij zegt, kun je me even helpen die artichokjes schoonmaken? Ik zeg, dus goed, hoe doe, hoe, hoe doe jij dat? Hij zegt, nou, ik doe het zo. Ik zeg, oké. Okay. Dus ik maak die artisjok, ik had ze nog nooit gezien. Piep, kleine artichokjes. Italiaanse artisjokjes. ik maak die dingen schoon. Ik zeg moet ik Ja, snij ze in kleine stukjes. Tat, tat, tat, tat, tat, tat. We gaan ze in. Ja, ik gebruik ze voor een soepje. Nah, nah, nah. Nou, ik ben klaar en ik maak nog iets schoon. En uh, ik ga naar hem toe. Ik zeg: uh, Lucio, wat kan ik doen? Como lo voi. Ik denk: Nou, lo voi. Dat hoor ik voor. lo voi. Wat betekent dat? Oh, ja, daar, sta je, daar sta je. Como lo voi. Ik zeg maar: Zie, si, fai toe. Ah, maak maar wat. Wero? veramente. Si, si, si, si. Oké. Okay. Ik dacht, shit. Ik moet wat maken. Dus als een gek dacht ik, wat ga ik nu doen? Dus ik bedacht een soort lasagne ter plekke. En ik dacht, nou, ik ga... Dus ik vroeg, heb je aubergines? Heb je kappertjes? Heb je dit? Heb je ansjovis? Alles werd me aangereikt. Dus ik maak een lasagne. Een soort antipasti. Antipasto. Van gegrilde... Ik maak nog een ander gerechtje van... Uh, beignets van, uh, van uh, courgettes. En ik heb nog een andere Nou, die beignetjes van Couset. Ik dacht, oh ja, ik, maak, ik dacht aan mijn chef Gerard. Die deed iets moois met de tomatensaus met vanille. Dus ik zei, is dat vanille? Ja, hè? Huh? Nou, hij proeft en hij zegt, oh mooi zeg, interessant. Zo'n beignetje met een tomatensaus... die een, licht met van, vanille geparfumeerd. Mooi. Nou, ik ga weer verder. Ik help die andere koks. Er was een kok uit, uit Puglia. En nou ja, dus kletsen en bereiden. En op een gegeven moment, uh, een van die koks zegt... je moet even naar Lucio... Want die wil je wat vragen. Dus ik ga naar die chef toe en die zegt uh, Giacomo. Want ik werd daar Giacomo genoemd. Want ko is not dun in Italië. K.O betekent knock-out. Ja, dus Giacomo, kom si Hoe heet dat wat je hebt gemaakt? Ik zeg: nou een eh, lasagne, die had. Da, da, da, da. En dan zijn Fritelle di Zucchini eh, con bababababa. en babba. En die zegt. Nou, dat schrijven we op. Want het gaat op het menu voor de lunch. Aangenomen. Nou, ik kon wel janken. Ik dacht. Dit is ongelooflijk. Kom ik voor het eerst in zo'n tent binnen? Een gerenommeerde. En die zijn zo aardig. Je staat er een beetje... Hier. En je, ze proeven en ze vinden het lekker. En ze zetten het gewoon op het menu. Dat is dus 180 graden de andere kant op dan in Frankrijk, bijvoorbeeld. In Frankrijk moet je gewoon doen wat ze zeggen. Ja. Maar waarom, de Italianen zijn dus nieuwsgierig. Die zeggen, weet jij niet iets... Waarom vind jij het eigenlijk leuk om, en dat klinkt als een beschuldiging... maar dat vraag ik uit nieuwsgierigheid, hoor. Waarom vind jij het leuk om, om voortdurend weer nieuwe dingen uit te proberen, uit te vinden? Nou, maar dan ja. ook, kijk, ik bedoel, met het gevaar dat je eruit geschopt wordt. Ja, je krijgt ook water. Nee, waarom is nee, dat? Nee, de confrontatie is natuurlijk beter dan het vluchten, toch? Het is beter om iets aan te gaan. Dat is met smaken, ook smaken tegen elkaar aanzetten. Dan, dan veroorzaak je iets. Dan in de actie kom je erachter. Want anders is het leven zo ontzettend uh, noiozo. Zo vervelend saai. Toch? Maar betekent dat ook dat je... Wat, hoe lang ben je bij die broers gebleven? Nou, ik heb daar drie ik, dagen oh. proef gedaan. En toen zei Antonio, nou, we bellen je. Ja, ik dacht nou ja. Dus ik werd op een gegeven moment... Na nou een week hadden ze het doen, Ik dacht, godsamme. Hey. Maar op een gegeven moment zeiden ze... Nou, je, je bent aangenomen voor de zomer. Ja! Yeah! Ja, maar <laughs> er is ook een moment. Maar... Ja? Ik werd ook afgebeld, want het werd crisis. De crisis... Uh, uh, Lieper werd ook door de crisis besmet of aangeraakt. Ja. En ze zeiden, Giacomo... Ik was toevallig net in, in, uh, in Napels. En uh, Antonio belt me op. Hij zei... Ik vind het doodzonde, maar we kunnen het ons niet permitteren. We hebben al een brigade van, van vijf koks. Die staat op de loonlijst. De vooruitzichten zijn heel slecht... Maar los daarvan komt er ook altijd een moment dat jij uh, je biezen pakt. Nou, omdat iets anders zich voordoet. Er is altijd iets wat zich voordoet. Ja, er gloort iets of iemand roept iets. Nee, maar wat is dat? Of er valt iets om? Ja, dat weet ik niet. Dat gebeurt, Wim. Ik weet het. Ik, ik, ik ben onschuldig. Ik, ben nee, ik klaag je onschuldig. Ik, ik klaag je ook niet aan nee, voor iets. Maar... Maar... Het, het, het interesseert me alleen. Ik nee, bedoel, er gebeuren bent... dingen om. Te... Nou ja, je hebt natuurlijk wel een. een uh, hoe zeg ik dat? Een, uh, je hebt je, ja, je ogen open en je oren open. En je ziet dingen en je hoort dingen. En als je denkt van, oh, nee, maar dingen ik... kunnen op zijn plek vallen. Het kan heel lang duren. Ik heb drie jaar op Libri gezeten en dacht van nou. Huh? En aan het eind van die drie jaar dacht ik van ja, dat gaat niet goed. Ik moet toch, ik moet eigenlijk ook weer gaan ontwerpen. Want ik mis het eigenlijk best wel. Ik mis die cultuur. Ik mis de, ja, ik mis die dynamiek. En dat koken heb ik heb heel veel gezien. Ik heb ongelooflijk veel geleerd. Ook die laatste twee jaar van Nuncia, die me gewoon als chef heeft aangenomen. Ook met Barvoer, die zei kun je dit, dat en dat. Ik zei gewoon ja. Ik dacht ja, ik vind het wel heerlijk om mezelf een beetje in de, in de, in de, in de problemen te werken. Om te kijken hoe je daar uit hoe je red Is dat zo? Zit je dan vaak in de problemen? Nee, maar dat doe ik met ontwerpen ook. Je creëert een situatie dat je denkt... shit, hoe doe ik dit? Hoe los ik dit in godsnaam op? Dat is interessant. Ja, maar dat interesseert mij dan. Dus in tegenstelling tot de meeste mensen die denken van... oké, we zoeken een situatie, die is oplosbaar verkeer jij het liefst gewoon in een problematische situatie... als je iets moet doen? Nou, een uitdagende situatie, een uitdaging, ja. ja. Nou, Het was met dit boek ook weer, met dit boek... toen ik ging lezen over die bronnen, dat is zo fantastisch... dat je dus echt eeuwen voor Christus, dat je leest... de eerste kokschool uh, werd in Syracuse gesticht. 400 voor Christus, denk je mee? Wat was dat voor school? Een ja, ja, kokschool? Ja. En die Romeinen hadden het onmiddellijk in de smiezen... want die lieten al hun goede koks voor de goede families... en voor de hele uh, zeg maar de mensen die het voor het zeggen hadden... die de Siciliaanse koks, want die kookten de sterren van de hemel. Dus dan denk ik, die bron is dus Siciliaans. En ook de alleroudste, de antieke bron van eigenlijk alle kookboeken is een Siciliaanse bron. Dat is, ik ben geen wetenschapper, maar ik heb de onderzoek... op mijn manier als kok en ontwerper... en uh, geïnteresseerd in dat soort dingen, heb ik daar onderzoek naar gedaan. En toen kwam ik erachter, er is, er is een boek, Liber di Cocina. dat is ooit in de, in de 13e eeuw, in, uh, in Napels is dat geschreven. Maar dat put uit een veel eerdere bron, die aan het hof van Frederik II van Hohenstaufen in Palermo, uh, die wilde een soort encyclopedie schrijven. En ook een traktaat over de culinaire cultuur. En die heeft iemand de opdracht gegeven om dat, om dat bij elkaar te schrijven. En nou ja, die informatie, die gerechten en die recepten. Wat voor gerechten staan daar bijvoorbeeld in? Die wij nog. Ja, uh, ik kan, nou ja. Die, dan moet ik in, in mijn boek kijken, want Wim, ik heb ook geschreven, omdat ik het anders vergeet. Dan moet ik in dat ja, boek. Ja, natuurlijk heb je daarom geschreven. Maar noem eens wat wat, nee. je, wat. wat er in dat boek staat bijvoorbeeld. Nou, er zijn bijvoorbeeld, maar dat is al veel ouder. Mitaikos de, de, de, de, de, die schrijft dat. Of Archestratos van Zela. Van, van dat is ook een belangrijke stad in, in, op Sicilië geweest tijdens. Het bewind van, van de Grieken. Moeten we natuurlijk ook niet uitvlakken. Gewoon de Feniciërs en de Grieken... die daar een enorme basis hebben neergelegd. Die bekritiseren dan de ingewikkelde kookmethodes van daarvoor. Dan heb je het over 800, 900 voor Christus. Van ja, een vis en met kaas en met dit en met dat. En En toen, zegt, toen zaten we, even voor de goede orde... wij zaten elkaar toen met knuppels achterna. Ja, en die zeggen nee, die vis moet je gewoon roosteren... op een houtvuurtje... En het enige wat je daarna doet is een beetje zout en een straaltje olijfolie. Nou, ik heb niet, niets anders gedaan op Lipari. Dus vis op zo gegrild. Ja. Of in zoutkorst. Gewoon die hele ongelooflijk simpele bereidingsmethodes... waar je gewoon het beste resultaat mee krijgt. Dus het product niet mishandelen. Dat is oeroud, dat principe dat er daarna allemaal door de, het ontstaan van landadel en stedelijke adel... allerlei ongelooflijke flauwekul is bedacht. Overigens was dat in die tijd eigenlijk... Plato is ook al heel kritisch wat hij op, op, op Sicilië aantreft. Die zegt, ja, dat voortdurend naar binnen schuiven van eten... het met elkaar slapen, dat is toch, uh, geeft geen pas... <laughs> maar, wat je, maar wat je daarvoor zei... Dat, het, dat, dat die Siciliaanse keuken... dat dat een soort bron is. Waarom is dat? Door al die invloeden? Nou, dat is eigenlijk gewoon... Uh, door het simpele feit... dat het een uitstekende geografische ligging heeft. Het is eigenlijk het, uh, het verkeersblad Oude Rijn... in het Middellandse Zeegebied. Dus van alle windstreken... Is het op Sicilië en in Zuid-Spanje, Andalusië niet te vergeten, ja. is het daar aangekomen en via die plekken verder verspreid. De eerste gedroogde pastafabriek stond op Sicilië naast Palermo. Er werd pasta gefabriceerd al in de 12e eeuw, onder het Arabische bewind, bij Trabia, waar, waar heel veel fiat auto's uh, nu zijn uh, geproduceerd. Ja, nog even trouwens tenslotte koos liggen over die pasta die dan via uh, Marco Polo uit China kwam. Maar dat is niet waar, want het komt uit het Amerikaanse reclame. Ja, vonden. dat is al lang. Dat is, ja, dat is al door een aantal historici uh, weerlegd. Ook door, door John Dickey is dat heel mooi beschreven. Wie is John Dickey? John Dickey is, ook, is een Engelse historicus... die doseert uh, Italiaanse letterkunde en uh, cultuurgeschiedenis in Londen. En die heeft uh, ongelooflijk veel onderzoek gedaan. En die... Uh, ik weet niet of hij dat nou heeft gevonden. Maar goed, het is een leuk verhaal... want wij hebben heel lang geloofd dat de spaghetti... of de gedroogde pasta eigenlijk in China is ontstaan. Want tijdens zijn reizen heeft hij op een gegeven moment... in de buurt van China heeft hij zijn, uh, zijn, uh, zijn maatje... een soort ja, bootsjongen heeft hij aan wal gestuurd. En die heette natuurlijk Spaghetti ga jij eens even op, uh, op onderzoek uit naar eten. En Spaghetti komt in een dorpje en daar ziet hij een vrouw... een soort pasta-achtig ding koken in een grote pot. En zij knoeit een beetje, ze morst, Dus er liggen ook pasta-reepjes op de grond die drogen. En hij pakt zo'n gedroogd sliertje pasta en denkt Eureka. Dit is een werelduitvinding... Want als je pasta zo kunt produceren en ja. droog... is het lang houdbaar, et cetera, et cetera. Ja, dan moet jij niet naar de klok gaan kijken. We zitten bijna aan het einde. We moeten het nog over het boek hebben, Wim. We hebben het de hele tijd hebben het over het boek gehad. Oké. Okay. Nee, dat is het goed. Wat denk je, dit is, nee. eigenlijk ben je? Eigenlijk ben je ook behoorlijk onmogelijk, hè? Ja, dat zal wel. Koken, ja. koken tussen vulkanen, heet het boek. En dat is geschreven door Co. Sliggers. Maar dat die pasta dus uit, uit, uit, uit China komt, dat is, dat is absoluut onzin. Nee, in dat boek, Ko, dat kunnen de mensen allemaal zelf controleren staan. Al die recepten en al die verhandelingen die je dit uur ook hebt gehouden. Ja. Waarmee je overigens ook heel mooi duidelijk maakte, wat mij betreft... dat dit boek meer is dan een kookboek, maar ook een soort historische verhandeling. Dank je. Dit was de laatste editie van Brands met Boeken op Radio 1... Uh, ik verdwijn vanaf januari naar de vrijdagnacht. Uh, dan zal ik ook wekelijks schrijvers van non-fictie interviewen. En straks overigens op Radio 6... de laatste uitzending van VPRO's De Avonden. En ik sprak dus met Koosliggers. Koken tussen vulkanen. Een nu al bekroond kookboek. Dadelijk twee dingen met Govert van Brakel. En de gast is trombonist van het Concertgebouw Orkest...